Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Gert Kluut bij het NOS Journaal. Informateur Opstelte doet geen voorspelling meer over hoe lang de vorming van een rechtskabinet nog duurt. Het moet snel, maar wel zorgvuldig, zei hij op een persconferentie.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 This is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 and see 3FM, al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. Let's hear En jij bent erbij! I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 Me sonido del mar Me devuelve a casa No soy...